Hallo, hier is weer Robert met deze keer... No Milk Today Nee, nee, niet No Milk Today, juist wel Milk Today. Milk, zoals in de uiterst Oscar-veeige film van Gus Van Zandt. Milk, zoals in Harvey Milk, de hoofdpersoon uit deze gelijknamige film. Milk verhaalt van de laatste jaren uit het leven van Harvey Milk, een van de belangrijkste voorvechters van de homo-emancipatie in de Verenigde Staten. Als kijker leren we hem kennen op de vooravond van zijn 40ste verjaardag. We zien Sean Penn als sociale, charmante en vooral vrolijke homoman die een iets jongere man versiert en zover weet te krijgen om met hem mee naar huis te gaan. Al daar hebben ze seks en genieten vervolgens nog wat na. Mijmerend over zijn 40ste verjaardag beseft Harvey dat hij eigenlijk nog helemaal niks belangrijks heeft gedaan met zijn leven tot dan toe. Dus het leven begint met 40, dan zeker dat leven van Harvey Milk. Eind jaren 70 is een kleine zelfstandige in Castro Street in San Francisco een openlijk homo. Hij probeert een zaak te runnen, maar stuit daarbij op homofobie van andere winkeliers en een grote vijandigheid van de plaatselijke politie. Vastbesloten zich onder geen beding terug de kast in te laten jagen, steekt hij zijn nek uit en zijn transformatie begint. De vrolijke vlieren verandert in een man met een missie. Op het lokale niveau van de straat weet hij mensen te recruteren om folders te plakken bij winkels die homovriendelijk zijn en andere winkels te boycotten. Ook spreekt hij de omstanders toe bij protesten en weet de massa aardig op te slepen. Al gauw wordt hij de officieuze burgemeester van Castro Street. Hij wordt beroemd, berucht en daarmee ook het mikpunt van nog meer haat en bedreigingen. In zijn strijd, dwars door de weerstanden heen, dient zich dan vervolgens de hogere politieke macht aan en Harvey grijpt deze macht. Hoe meer politieke invloed denkt hij, hoe meer hij zal kunnen veranderen. En zo geschiet, Harvey wordt in 1977 als eerste homoseksuele stadsbestuurder gekozen in de Board of Supervisors, de gemeenteraad van San Francisco. Zijn lange haar afgeknipt, de badhuizen en marihuana afgezworen stort zich onder meer op het toenmalige Proposition 6. Uiterst actueel nu met Proposition 8 dat ook een beperking is van de rechten van homo's en lesbo's. Een jammerlijk verschil is wel dat onlangs niet meer gelukt is wat in 1978 met wat hulp van milk wel lukte, het voorstel afkeuren en de prullenbak in. Dat geeft te de denken. Helaas moest Harvey Milk toch uiteindelijk bezwijken onder geweld. Een zojuist afgezet gemeenteraadslid met homofobe ideeën nam wraak en schoot de burgemeester en Harvey Milk dood in het gemeentehuis op 27 oktober 1978. Persoonlijk was ik diep geraakt door het hele verhaal. Sean Penn speelt zeer overtuigend een zeer charismatische en innemende man. Een man die het vanzelfsprekend vond om zich op te offeren en in te zetten voor anderen. Een man voor wie gelijke rechten noodzaak waren. Die ook al te veel intieme vrienden had verloren om zonder uitstel en zonder omwegen recht op zijn doel af te gaan. Misschien de meest karakteristieke scène vind ik die waar hij, terwijl hij eigenlijk geen tijd heeft, een jongen aan de telefoon te woord staat die overweegt zelfmoord te plegen, omdat hij zich geen uitweg meer ziet, met hemzelf en zijn seksualiteit. Hier zien we Milk op zijn best. Overtuigend, bemoedigend, wijs en hoopgevend. Deze film is om van te genieten. Van het acteerspel en van de sprankelende persoonlijkheid die je echt raakt in je hart. Deze film ontroert en inspireert. Gaat het zien. Milk.